Jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken, we gaan een beetje herrie maken, Wat?